8 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben kritiek op premier Rutte vanwege het verzwijgen van de leugen van de net opgestapte minister Zelstra. Zelstra van Buitenlandse Zaken stopt ermee omdat hij onder vuur lag vanwege een verzonnen ontmoeting met president Poetin. Rutte wist daar al een paar weken van. De oppositie wil nu van hem weten waarom hij dit niet eerder naar buiten bracht en waarom hij Zelstra bleef steunen.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 De Wereldgezondheidsorganisatie stuurt extra mensen en middelen naar Nigeria vanwege de uitbraak van lasso koorts. Lassa koorts. Dat virus is verwant aan het Ebola virus. In minder dan vijf weken tijd zijn men mogelijk 450 mensen besmet geraakt. Zeker 37 mensen zijn overleden. Het weer dan nog, het blijft droog. Vannacht is het helder en vriest het een paar graden. Morgen is het op de meeste plekken opnieuw zonnig. Met name in het oosten van het land. In het westen komt wel wat meer bewolking voor. Het blijft droog en smiddags wordt het een graad of 4 tot 6. Dit was het NOS Journaal. KUNSTSTOF uh, Mark Schmid is de gast en uh, hij is documentairemaker, filmmaker... bekend van, uh, nou, zijn beroemdste film is De Regels uh, van Matthijs... over zijn jeugdvriend. Uh, en nu heeft hij een nieuwe film gemaakt, De Bewaders... binnenkort te zien op de televisie. En uh, nou, we spreken over jouw keuze om deze film te maken... Heel gloednieuwe, uh, uh, gloednieuwe baaijes in Zaandam. Je kon er op de fiets naartoe. En je hebt je helemaal gefocust op de bewaders. Omdat je al heel lang een wens had om iets te doen met mensen die anderen moeten controleren. Zo kwam je bij die bewaders uh, terecht. En ik zei je net dat ik je ging overhoren, een test. Want je moest echt 15 pagina's en afkortingen leren. Om daar een beetje je te kunnen handhaven, denk ik. Een PSA. Die is heel makkelijk. Ja, PSA is makkelijk? PSA. Vertel eens. Psychiater. Oh, oké. Okay. Een persoonlijkheidsonderzoek. Oh nee, nu noem ik het al. Dat is natuurlijk een PO. Een ASZ. Ik ben hier heel slecht in. Ik heb geen idee. Je hebt het gewoon helemaal niet geleerd. Nee, ik heb, nou, ik heb het wel gekregen. Maar ik vond het zo bizar lang. Ik vind deze heel mooi. Een AVAS Met een V. Victor. AFAS. Zeg het maar. Afwezigheid van alle schuld... Wauw. Die is mooi. Die is goed. Daar kunnen we iets mee. Ja. En dan uh, kijken of ik nog een mooie kan vinden. En dan houden we ermee op, want jij weet er helemaal niks van. Heb je nee. die gaat. Bipo. Bipo. Ja, die moet je tegengekomen zijn. Vast. Een bipo. Zeg het. Hé, hey, goedemorgen, bipo. <laughs> dat is de binnenportier. De binnenportier. Ja, oké. Okay. Ik heb niet gehoord. Mm. Nee. Nou, zullen we er nog eentje doen? Even kijken of ik nog een mooie kan vinden. Oh, dan gaan we wel dagelijsten. Ze zijn te lang. Uh, nou, een gef is heel makkelijk, hè? Jij zegt het. De nieuwsquiz, dat zou jij echt... Even kijken, de gevangenis, de GEF. Oh ja, natuurlijk. <lacht> HVB de weet IC ik dan IC weet je. De? IC. IC. Uh, Heb je in... ook in een ziekenhuis? Ik help je wel een beetje. IC, interne controle? Intensive care. Oh, intensive ik ga jou wel gewoon okay. vragen stellen. <lacht> Lijkt me beter. Lijkt me beter, Mark Smith. Um, uh, de film. Het, het is een heel bijzondere film. Ik had... Enigszins moeite met het feit dat, maar goed, je kan niet anders... dat alle gevangenen gebleurd moesten worden. Dus dat, dat is, was echt een handicap ook, lijkt mij, voor jou. Nee, nou ja, dat was, lag meteen, het allereerste gesprek... wat we voerden met de gevangenisdirectie, lag dat ook meteen op tafel. Weet je, mm -hmm. van, uh, we kunnen over veel dingen praten, maar over één ding niet. En dat is, alle gedetineerden moeten anoniem gemaakt worden. Ja. Dat was gewoon vanaf het begin af aan... een keiharde ijs viel niet over te onderhandelen. En daar heb ik geprobeerd wel mijn voordeel uit te slaan... door er een aparte vorm aan te geven. Ja. Dus we blurren het niet, maar we, ja, we hebben een soort grafische laag... erover gelegd, ook met kleurtjes. Ja, en dan maar, krijgt ieder een eigen kleurtje. Precies, dus een aantal gedetineerden komen vaker terug in de film. En dat is dan, oh, dat is die rode of dat is die gele. En op die manier proberen we dat uh, nog functioneel te maken. Het andere voordeel is, denk ik, dat het heel duidelijk is... Van, hey, het gaat over de bewaarders. Ja, dat, dat is een enorm voordeel, want daardoor ben je ook zeer gericht op die bewaarders. Want anders zou je ze misschien niet eens zien. Nee. Want je bent natuurlijk toch wel zo nieuwsgierig en ja, vooral nieuwsgierig... Uh, wie de boef is, toch? Nou ik ja, raar genoeg, ik bijvoorbeeld niet. Er is een ongeschreven regel in de bias... dat je nooit vraagt waarom iemand daar zit. Dat mm -hmm. heb ik ook nooit gedaan. Nee? nee? Je kon jezelf inhouden? Of hoef je jezelf dan helemaal niet ik in te houden? Ik ben er eigenlijk helemaal niet zo nieuwsgierig nee? naar, merk ik. Nee. Interesseer me niet, niet? zoveel. Hmm. Nou ja, omdat ik denk... Ik, sorry. Als je daarna vraagt, dan gaat het, gaan de deuren ook meestal vrij snel dicht. Mm -hmm. Terwijl als je naar andere dingen vraagt, als je met de gedetineerden spreekt, dan komen er opeens een heleboel verhalen. En dat is veel interessanter dan dat concrete feit waarom die daar dan zit. Bovendien, meestal komt dat uiteindelijk vertellen ze dat dan toch wel. Ja, want dat willen ze heus wel vertellen. Precies, alleen moet je mm -hmm. daar niet naar vragen. Nee. Um, nee, ik heb het is wel... dus ja. een handige techniek van jou eigenlijk. Ook, ja. ook. Maar het is ook niet waar ik op uit ben. Uiteindelijk mm -hmm. vind ik dat niet het meest interessante wat iemand nou te vertellen heeft. Het zegt ook niet altijd iets over wie iemand is. Het feit wat hij nou gedaan heeft. Um, ik heb ook heel bewust ervoor gekozen om het in de film niet te noemen. Dus, hè, er zitten wel een aantal verhalen in van gedetineerden... Mm -hmm die contact zoeken met hun moeder, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Of die vertellen over nou ja, een, een jongen... die, die, die zijn hele leven bijna voorbij komt. En dat je denkt, van oh mijn god, de ene ramp naar de andere komt voorbij. Mm -hmm. um, maar wat dat dan uiteindelijk de aanleiding is dat hij daar zit... het is een aanleiding vaak, hè? het is ja, niet de precies. oorzaak. Want dat is eigenlijk natuurlijk wat je wilt. En waar jij wel geïnteresseerd in bent... is het verhaal van een persoon waarbij het mededogen en waarom diegene uh, buiten de maatschappij is geplaatst... jouw aandacht verdient, vind jij. Of die van de bewaarder. Ja, precies. Ja. En het grappige is natuurlijk, de film gaat over bewaarders... maar die, die zijn alleen maar interessant doordat ze omgaan met gedetineerden. Ja. Dus dat, is, dat, is dat was wel het ingewikkelde van deze film, het verhaal te vertellen. Van het gaat over die bewaarders, maar... Je hebt die gedetineerden wel nodig. Want anders zijn ze niet interessant. Nee, nee want je hebt de bewaarders ook heel nadruk. Had je er natuurlijk ook nog voor kunnen kiezen... om ze ook in hun thuissituatie te filmen. Of onderweg daarheen. Of de, de. Je, je ziet ze nu echt alleen maar in hun functie. Ja, dat was wel heel snel duidelijk dat ik het pand... Hè, dus het, het gevangeniscomplex mm -hmm. zelf niet wilde verlaten in de hele film. En dat doen we ook niet. Er zit ook geen één buitenshot in. Nee. Waardoor je als kijker trouwens ontzettend claustrofobisch uh, gevoel krijgt. Heel goed. Ja, dat was jouw bedoeling. Dat was neem precies ik aan. de bedoeling. Ja. Ja. ja Het is heel naar. Ja. Nee, er was, werd toch op een gegeven moment uh, tijdens de montage van ja, we moeten ook een exterieur, hè, zo heet het dan, een ja, shot ja. een shot van de buitenkant van de gevangenis Maar nee zien we, hoor. Nee, heb ik echt een hak in het zand gezet. gezet nee, dat doen we dus niet. En ik wilde ook de hele tijd naar buiten kijken. Ik geloof dat er ook maar één shot is dat iemand even... Uh, dat nee, is dan ook heel triest en naar... dat je denkt, oh nee, naar buiten hoef, hoef ik ook niet te kijken. Hoe was het voor jou om daar te zijn? Want je hebt het dus heel goed voor elkaar gekregen... om mij een naar gevoel te bezorgen. Maar hoe, hoe, hoe zat jij daar? Ja, het grappige is, ik, ik had eigenlijk enorm veel vrijheid... Want ik kon zelf door het hele pand heen lopen. Mm -hmm. Met mijn pasje? Met mijn pasje en het camerateam. Uh, dus ik, kreeg heel veel, ik heb heel veel vertrouwen in die zin gekregen. Ik kon vrijwel overal filmen. En toch voel je op een gegeven moment... Maar dat gaat langzaam. Dat is mm -hmm. niet meteen de eerste dag. Dat is ook niet de zesde dag. Maar zo langzaam bouwt dat op. Het gevoel van beklemming. Die claustrofobie. Dat groeit heel langzaam. Merkte ik, bij mij in elk geval. Mm -hmm. En waar zat hem dat dan in? Ja, dat is de eenvormigheid, denk ik. Het feit dat je nooit verse lucht hebt, altijd. Ja. airconditioned, oh. uh, overal beton, dat ruikt ook naar beton. Er zit Eindeloze ook al een nieuw verbouw, gangen, hè? Dat alles is dat? steriel. Ja. Alles is steriel, klinisch, uh, heel voorspelbaar. Elke afdeling, ik bedoel, het is enorm complex met vier vleugels. Maar die, die vier vleugels zijn identiek aan elkaar. Die verschillen in niks. Het zijn gewoon letterlijk kopieën. Dus of je nou in Noord, waar ik gefilmd heb. of in Oost of in Zuid bent. je ziet het verschil niet. Dus je verdwaalt ook de hele tijd? Oh, in het begin verschrikkelijk. <lacht> ja, dat continu. Ik niet alleen hoor. Ook, ook het personeel in het begin toen ze daar net gingen. Dat was ook. Ja, maar alles lijkt ook op elkaar. Ja, nu kan ik blind wegvinden, weg vinden. maar dat was in het begin natuurlijk absoluut niet zo. En, die... en dan heb je ook nog eens een heel strak programma in tijd. He, wanneer gebeurt er wat? Dus dat bij elkaar uh, maakt dat wel dat je je minder vrij gaat voelen. Dat is natuurlijk mm -hmm. ook de bedoeling van een gevangenis. Ja. Ja. Maar dat werkt ook op mij zo, terwijl ik niet eens gevangen zat. En die bewakers dan? Want hoe, wat voor uitwerking heeft het op hun? Ik heb, ik heb sterk het vermoeden dat dat ook op hun zo'n uitwerking ja. heeft. In de gesprekken met hun... Wordt daar wisselend over gesproken. Sommigen zeggen. Ja inderdaad. Dat doet wel iets met je. Anderen ontkennen dat ten stelligste. Mm -hmm. Ja. Ik merk het er wel. Dat bijna alle. En dat ging ik ook doen. Sporten helpt. Ja. Om dat gevoel. Kwijt te raken En veel van die bewaders zijn ook fanatieke sporters. Ja. Dus dat heeft volgens mij ook wel met elkaar te maken. Je lijkt ook wel een beetje een statement te maken... bij de opening van de film, dat je de bewaders op de rug filmt. Dat je ook bijna het gevoel hebt van, zij zitten hier ook. Van, dat er niet zo heel veel onderscheid is... tussen de bewaders en, uh, en de gedetineerden. Ja, en dat ook later in de film zijn er een aantal teksten wel die daarop mm -hmm. wijzen. Dat ja. is wel iets wat ik... En elk wat de discussie wil stellen. Ja. Hey, uh, Hoe ver ben je als je daar werkt? Ook niet deel van dat systeem. Jij moet, ik, ik heb wel eens geteld. Weet je, dan ga ik, kom je binnen. En hoeveel deuren moet ik door met mijn pasje? Voordat ik op die afdeling ben. En? waar ik dan 27 oh, ja. En ik, ik kan er ook weer uit. Dus in die zin. Ja, hè, maar goed, voordat je eruit bent. We, we luisteren nog even naar een fragment. Want je hebt eigenlijk tussen de bedrijven door nog wel meer statements gemaakt met de film. Kijk, ik, ik ben wel, je mag het best weten hoor. Ik ben echt een boefje hoor. Ik kan echt een hufter zijn, want ik kan mooi praten. Maar dat weet Ik Ik, ik, ik hoef je niet dat te manipuleren hoor. Je nee, mag het weten. wat nee, mensen ik weet het al. Het is uh, zo gekristalliseerd, ge, ge, ge, ge, ge, ge gekristvormd, <t> niet hervormd hoor, gekristvormd. Dit is moeilijk hoor. Ook al ben je een sterk. Ook al heb jij paramilitair instelling. Ook al heb jij NSB instelling. Bewijs van spreken. Of soldaat van Oranje. Of whatever. Dat ging je... De bloem. Als een bloem uh, bladeren afgeeft. En ze laat ze een mooie blad verliezen. Dat, dat, dat, dat, dat. dat doet ook wat met je. Dat mag je best weten, hoor. Je kan in één keer knappen. Ik ben zo bang dat ik gewoon echt mezelf verlies, mevrouw. Dat ik gewoon echt gek word. Maar, ben je dan, maar loop je op je tenen dan ook nu? Ik ben zo bang dat ik mezelf verlies, mevrouw. En dat ik uh, niet wat mensen wat aandoor. Of dieren, want ik ben niet zo. Of mezelf, maar. Jezelf ook niet? Nee, nee, nee. nee. Ja. Ik heb wel wel één keer voor de zelfmoord echt ondernomen. Echt voor de trein. Maar alle uh, voilà, momenten, laatste momenten. Uh, en hoe lang is dat geleden? Ja, dan twee jaar terug. Twee jaar geleden. Ik vind dat zo vreemd, mevrouw. Ik vind, ja. het, ik vind het een hele rare wereld. Eerlijk gezegd, ik vind het een hele moeilijke, moeilijke wereld, mevrouw. Echt een moeilijke wereld geworden. Ja, dit vind ik zo verdrietig. Hoe die het zegt ook. Dit is trouwens de king of the world. Dat was slordig van mij. Ik had het even moeten inleiden. Het is diezelfde man, king of the world... bij de psycholoog, de psychotherapeut... in, ja, de, psychologen, in, in, ja. in de gevangenis. Um, ja, hier, hier hoor je een soort Matthijs, toch? Ja, dezelfde onmacht, denk ja. ik, die je hoort. Die jongen wil wel, maar ja, hij weet gewoon niet hoe hij het moet doen. En hij is heel bang om zichzelf te verliezen. Ja, en, en, en t, ja, Twee scènes later zie je ook dat hij zichzelf verliest. Mm -hmm. um, zij kondigt eigenlijk het zelf al aan. Hij weet heel goed... Wat, wat er op het knappe staat, maar hij kan het niet helpen. En dat vond ik, zijn er wel veel van dat soort mensen... die ik in de gevangenis zit, hoor. Die daar helemaal niet horen, toch? Nou ja, en ook van weet je, het idee van de... Um, berekenende crimineel die een welbewuste keuze maakt. Mm -hmm. Die mensen zitten er ook, maar dat is een minderheid... Het zijn mensen die ernstig in de war zijn en veel. in de psychiatrie thuis horen, eigenlijk. Ja, of in elk geval in, in een, manier voor, een bepaalde soort van hulpverlening. Mm -hmm. Die overigens ook door veel van de bewaarders wel degelijk wordt gegeven. Wordt toegepast. En ja. hoe zien die bewaarders dat dan? Want die zien, dat, zien ze dat toenemen, bijvoorbeeld. Dat steeds meer van dit soort mensen in hun bias terechtkomen. Want zie daar maar eens mee om te gaan, toch? Ja, dat is eigenlijk van al het personeel heb ik zonder uitzondering te horen gekregen... dat dat in de loop van de jaren is toegenomen. Mm -hmm. um, en dat maakt het werk in een bepaalde manier zwaarder en anders. Uh, bewa veel bewaars vinden dat niet per se minder, eh, minder spannend. Heel veel vinden het ook wel interessant. Waardoor ze zich ook meer sociaal werken voelen. Precies. Dus. En dat is ook zo. Mm -hmm. um, maar ja, je kan je wel afvragen... Ja, is dit dan een goede plek voor hun? Dat vroeg ik me ook van af en toe af... Ja, het lijkt mij toch niet. Ja. Uh, en dat je, dan, dan, dan... Want die vraag wil je wel oproepen met de film. Ja. ja, dat laat ik wel zien. Dat is misschien ook een reden. He, en voor een deel in de EZV, waar ik veel gefilmd heb... zitten die mensen natuurlijk meer die extra zorgvoorziening... Mm -hmm. waar de kwetsbare ruggevangenen zitten. Maar het blijft gewoon een gevangenis, hè? Ja. Hoe ja. dan ook? Ja, want de deur gaat dicht en... Uh... Er is wel sprake van zorg. Nou, ja, dat hoor je ook. De, deze uh, psycholoog ontfermt zich over de man. Maar er gebeurt natuurlijk verder niet zo heel veel met die mensen. Nou, er Ofwel... zijn wel therapieën en er zijn wel gesprekken met psychologen en, en, en maatschappelijk werkers. Case managers noemen ze die daar. Ja. Dus ja, dat, dat, er gebeurt wel wat. Maar ja, het blijft in een soort setting waarvan je je af kan vragen. Ja, wie is daarbij gebaat? Hm. Moest je veel aan Matthijs denken terwijl je hier aan het draaien was? Het grappige is dat Matthijs zelf altijd bang was om hier terecht te komen. Oh ja? Ja, dat heeft hij al herhaaldelijk uitgesproken. Van dat dat zijn grote angst was: dat hij een keer zou flippen. En ja. In, in een gevangenis of TBS of wat dan ook terecht zou komen. Mm -hmm. Dat is gelukkig nooit gebeurd. Nee. Was maar... dat reëel, denk je? Ja, ik denk dat hij er zelf banger voor was dan dat het echt. Maar het had gekund. Het had gekund misschien. Ja, het had gekund. Jawel. En heeft hij jou dan indirect ook op dit spoor gezet om, om deze film te maken? Nou, niet dat ik dat nou zo heel bewust die link leg. Hm. Dat groeit misschien meer. Misschien heeft hij me hem in de richting geduwd. Hm. Zou kunnen. Ja. ja, je ontwikkelt je ook. Dus ja, die vraag, hij heeft dan ook wel de vraag opgeworpen. Ja. Laten we het dan eens over die ontwikkeling hebben van Mark Schmid. Want je maakte tussendoor ook nog een film. Ik heb hem helaas niet gezien over de chimpansee. Uh, leg, leg even uit wat het, ik, ik heb er alleen maar over gelezen, maar het is een, volgens mij een prachtig project geweest. Het chimpanseecomplex. Ja, het was. Grappig genoeg, maar dat besefte ik me pas toen deze film over de gevangenis bijna af was. Ja. Het is bijna een letterlijke kopie van deze film. Nee. Ja, alleen dan met simpel's. <lacht> dat is uh, vrij bizar. Uh, ook heel, hoe kan je daar pas zo laat achterkomen? Hè? Maar, uh, Aardig zelfonderzoek oh, ben je mee bezig. Uh, uh, daar <lacht> <lacht> nou, ging dat, het over? Ja, dat ging over, uh, dat, ging, dat was een, nou, dus bij Stichting AAP in Almere waar ze chimpansees uit heel Europa opvangen... die hun hele leven al bij mensen hebben gewoond. In circussen, als, als huisdieren, in laboratoria. In elk geval los van hun natuurlijke habitat. En dusdanig vermenselijkt zijn dat ze heel erg raar gedrag vertonen. Uh, chips eten, uh, op twee benen lopen. Nou ja, menselijk gedrag mm -hmm. eigenlijk. En wat ze bij Stichting A doen, of in elk geval proberen... is die chimpansees weer chimpansee-gedrag aanleren. Te conditioneren? Ja, weer terug te conditioneren. Naar hun, uh... Naar hun... natuurlijk gedrag. Oh. En ik heb geprobeerd om die pogingen uh, in beeld te brengen. Uh, wat natuurlijk een heel rare onderneming is. Want hoe, hoe kan je dat als mens dan weer doen? Ook oh, Die vraag kan je als eerste stellen. Want wat weet de mens van de chimpansee? Ja, en kunnen wij een ander diersoort überhaupt begrijpen? Weet je? En er was dat één chimpansee die, was, die leek heel erg depressief te zijn. Die kreeg ook antidepressiva. En, um, ja, maar is die echt depressief? Of is het ander gedrag? Of is het misschien heel natuurlijk gedrag... als je je hele leven lang geen andere chimpansees hebt gezien? Misschien heb je daar dan na dertig jaar ook wel geen zin meer in. Uh, dus dat was een hele discussie er van ja, maar wat is er nou eigenlijk met die chimpansee in de hand? Maar ja, die chimpansee kan niet praten. Dus hoe kom je daarachter? <lacht> nou, die... Die situatie heb ik geprobeerd in beeld te brengen en die vragen daaromtrent. Ja, en dat is dus inderdaad uh, bijna een kopie van wat je nu hebt gemaakt. Is er zijn enorm veel overeenkomsten. Ja, ja eenzaamheid, klopt. isolatie. Afwijkend gedrag, uh, ja, je niet staande kunnen houden in een groep. Uh, dan, ja, dat soort. De regels van Matthijs. Ook. Ja. Zitten ook in. Ja. ja. Het zijn een paar thema's waar je dan toch merk ik elke keer op terugvalt... of die je dan een soort rode draad vormen. En, en waar komt dat vandaan? Ga er eens goed voor zitten. Ja, ik wil ook... Denk er ik eens wil, ik, over na. Ik, ja, ik was altijd <lacht> een beetje weigerachtig als het te veel de psychoanalyse kant op hoeft gaat. Hoeft helemaal niet. Ja, goed zo. <lacht> dat hoeft echt helemaal niet. Maar het is natuurlijk wel interesse. Je stelt op een gegeven moment iets vast. Van, hé, hey, dit is toch wel het onderwerp... waar ik steeds bij uitkom. En dan is dat natuurlijk ergens in dat leven van Mark Smeet uh, geboren, toch? Die interesse. Ja, ik, Jij ik... vertelt wat je wilt vertellen. En... Nou ja, ik, het is meer een fascinatie. Ik denk van dat ja, we, we zo onszelf vaak zo overschatten... dat we denken dat we allemaal dingen wel kunnen of weten... of kunnen beheersen, terwijl... ja, klooi maar wat aan... Hm meestal. Nou, je begon daarnet heel anders. Namelijk dat jij heel goed een bewaarder <lacht> zou kunnen zijn, omdat je heel goed bent in conflictbeheersing. Ja. <lacht> en nu zeg je, we klooien maar wat aan. Maar jij niet, Mark Smeet. Jij denkt iets op het spoor te zijn. Hmm, is dat zo? Ja, maar het is wel... Een... Vraag die meer die ik onderzoek dan mm. dat ik nou zeg... zo zit het en ik weet het. En nee, je, bent op allemaal... je bent nee. op onderzoek, je kijkt naar die bewaarders... van wat doen ze nou eigenlijk? Precies. Um, en dat, ik ben, dat verrast me ook, want ik had van tevoren niet gedacht... dat het werk zoveel, uit zo'n groot gedeelte... eigenlijk gewoon sociaal werk was wat de bewaarders... Mm. dat had ik van tevoren niet kunnen bedenken. Daar kom je alleen maar achter door daar een tijd te zijn. En dat dan waar te nemen en vast te stellen. Ja. Maar dat afwijkende gedrag, begon dat bij Matthijs... dat je daar geïnteresseerd in was? Nee, al eerder. Ja? ja denk Wanneer? Ik wel. Ja, goede vraag. Ik denk, misschien al voordat ik films maakte zelfs. Ja? Ja, dat is wel... Op de lagere school. Ach jee, nee. Je Op de niet. middelbare school. zoiets. Wat neer dan? Ja. Wie heb je voor ogen als je daaraan denkt? Dat je daar ook? Nou ja, in die zin misschien wel, Matthijs, want die heb ik natuurlijk leren kennen in de brugklas. Ja. Dus dat heeft misschien in zekere zin, zonder dat ik nou alles naar hem terug wil leiden, mijn mm -hmm. uh, ogen geopend. Ik had, uh, nou goed, ja. Kijk, jij bent zelf met je films ook altijd op zoek. Hè? Waar zit het en ja. waar komt het vandaan? Dus ik doe dat bij jou gewoon Ja, dat ook. mag ook hoor. Ja. Um, zijn, ja. Je weet het wel, maar je wilt niet. Hè? Het komt nog wel eens boven tafel, denk ik. In een film? Ja, zeker. Ja? Jawel. jawel. Nee, ik, ik ga ooit, dat, dat is nog een prilplan, maar dat groeit langzaam. Komt er nog wel eens een film over mijn vader. En dat zal, denk ik, ook wel wat dingen bij elkaar brengen. Mm hm maar daar wacht je nog even mee. Ja, ja dat, dat ligt zo dichtbij. Dat moet je, denk ik, langzaam laten groeien. Mm -hmm. Maar kan je er iets over zeggen? Wat je dan voor ogen hebt? Mm, nou ja, dat ik, me, ik vraag me nog steeds precies af wat voor man hij was. Dus dat is mijn vraag. Want hij is er niet meer. Hij is, hij is 2,5 jaar, jaar geleden overleden. Mm. Ja. En sindsdien... Ook al wil je wat nieuwe dingen te weten gekomen. Dus dat is iets wat. die zoektocht is nog niet klaar. Wat ook heel erg speelt op dit moment dan, begrijp ik. Ja, uiteraard, ja. ja en wat je voor vader man was is, hij dan? is natuurlijk. Een, ja, dat vormt je voor een groot deel, mm -hmm. denk ik. Jou, toch dus, wel, hè? Ja, lijkt me. Ja. <lacht> <lacht> je hoeft echt niet op die bank te gaan liggen. Maar Goed. dat kunnen we dan toch wel vaststellen, met z'n tweeën. <lacht> wat voor man was het? Een. Um, um, Zeer charmante man. Ja? Ja, ja maar ook... Zoiets man... als wat hier tegenover me zit, gok ik dan zomaar. Dank je. <lacht> <lacht> uh, maar ook wel iemand die moeilijk te peilen was. Dus die altijd wel dingen verborgen hield. En ja, wat precies, daar ben ik dus nog steeds niet helemaal achter. Wat ingewikkeld om een film te maken over iemand die er niet meer is... en toch heel dichtbij was en is... Uh -huh. Ja, en dat, dat is natuurlijk ook waarom ik tijd nodig heb. Van hoe ga ik dat dan doen? En waarschijnlijk ga ik dat ook helemaal niet zo letterlijk doen. Ga, ga ik een enorme omweg nemen? Dat, uh, dat moet ik uitzoeken. Dat ja. weet ik gewoon nog niet. Ja. Wat deed hij in het dagelijks leven? Was het ook een. Uh, hij was een, kunstenaar. Een kunstenaar? Ja. Beeldend kunstenaar. Ja. Wat maakte hij? Edsen. Hele, hele zwarte, donkere, grote Etsen. Oh. Ja, dan gaan wij allebei lachen. Maar dat is natuurlijk heel erg. En hing die ze ook op. Ja, hij hing ze op en de toestellingen en Ja, het, oh, oh, oh. het hele verhaal. En, dan ja. kwam... en jij keek daar ook naar. Ik vind ze ook heel mooi. Ja. Heb je er nog steeds thuis ook Ja, aan? ik heb er heel veel, ja. ja. Heb je trouwens wat geleerd, vroeg ik me net af... terwijl je naar die bewaders keek... in jouw omgang met je pleegdochter? Heb je nog handige tips en trucs daar... Nou ja, het is wel een bevestiging van weet je, um, conflictescalatie of boos worden, of je punt willen maken en je gelijk willen halen, dat helpt allemaal niks. Dat is totaal onzinnig. Um, en dat merk je... Zou je hiermee aan alle opvoeders willen meegeven? Nou, nee, dat, nee helemaal niet. Mm. Maar ik merk het wel zeg maar, in, bij mij thuis. En ik zie het ook uh, gebeuren in, in, de, in, de, in de gevangenis. Ja, dus uh, weg met het ego. Ik zit alleen maar in de weg. Dan merk ik dan dat, dat is de grootste les. Weg met het ego. Maar er zijn toch, ik bedoel, volgens mij kun je de mensheid wel zo opsplitsen in mensen met enorme ego's. En mensen die het heel makkelijk wegcijferen, toch? Uh, ja, en je hoeft jezelf niet altijd weg te cijferen. Dat, dat bedoel ik ook niet. Mm -hmm. um, maar ik denk dat het wel. Zo... Ja, ego verblindt toch vaak. Ego is wat anders dan jezelf wegcijferen, volgens mij. Dat ja, zijn twee ik verschillende dingen. Twee, ja, je chasseert heel, ja, ja, heel erg. Heel ja, erg. Doe ik expres. Snap ik. <laughs> um, dus je mag best trots zijn en, en voor jezelf staan. Maar als je jezelf altijd op de voorgrond zet, dan. Uh, daar schiet niemand iets meer op in jezelf, al helemaal niet. Maar om het concreet te maken, hoe, doe, hoe breng je dat dan in de praktijk? Ik bedoel, door inderdaad, als het om conflictbeheersing mm. gaat, hè, of omgaan met de ander, met wie toch het een en ander is gebeurd, dan is het vooral belangrijk dat. Mm, dat je de ander begrijpt, dat je snapt waarom iemand iets doet, niet wat hij doet. Ja, ja. Wat ik daarnet ook vaststelde van... ik ben dan benieuwd naar wat die uh, gevangene heeft gedaan. Het doet tot, er niet toe. Totaal oninteressant. Ja. En meebewegen met wat die ander wil, doet. Ik ben nu toch wel heel benieuwd wat je op die tegel gaat schrijven, Mark. Oh ja. Want er zijn er al heel oh, veel voorbij gekomen. Ja, oh. Ik zag jou net ook al bijna schrijven. En weet je, ik vind eigenlijk die ene vind ik heel mooi, maar dat is, dat, is, dat is niet het over. Van de King of the World. Ja, die, gekris, ge, die bloem. Ik, gekristalliseerd. Gecrisvormd. Nee, Gecrisvormd, niet hervormd, gekrisvormd. Ja. Dat vind ik zo mooi. Niet hervormd, maar krisvormd. En dat is een, dat woord bestaat helemaal niet. En dat legde die psycholoog mij later uit. Er is een, een kan, kan, is een teken van een, een van psychose. Dat je zelf woorden gaat verzinnen. Ja, Ik vind het Ja, ik vind het prachtig. Ik vind hem heel mooi. Niet hervormd, maar kristvormd. Zou ik die opschrijven? Ja, dat zou ik zeker doen. Met dank aan de king of the world. En uh, zo dadelijk uh, op deze zender om acht uur... Nee, half negen natuurlijk. Eerst het nieuws en daarna uh, langs de lijn en omstreken. Daar kunt u zo dadelijk oh. fijner luisteren. En uh, wij zijn er dan uh, morgen weer. Oh ja, en de film. Wanneer is die te zien? Een Maandag. Uh, Aanstaande om, maandag. Ja, NPO 1 om half negen. Twee dok. NPO 1. De Bewaders. Zo heet de film. De film is gemaakt door Mark Smit. Dankjewel, Mark. Dank, meneer Schmid. Dit was aflevering 4178. Morgen ontvangen we Kees Mayfield, die na vier jaar een nieuw album heeft. Ego Maniacs. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben kritiek op premier Rutte... vanwege het verzwijgen van de leugen van de net opgestapte minister Zelstra. Daarover is nu een debat aan de gang. Rutte is net begonnen aan zijn uitleg waarom hij niet eerder naar buiten bracht... dat Zelstra zijn ontmoeting met Poetin had verzonnen... en waarom hij Zelstra desondanks bleef steunen.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 Een man van 76 is veroordeeld tot drie jaar cel voor het witwassen van miljoenen euro's. De man stopte het geld in kiprollades en smokkelde het zo naar de Antillen. Hij liep in 2015 tegen de lamp toen een lading werd onderschept. Daar zat bijna 3 miljoen euro verstopt in het kippenvlees. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Herman Wechter. Goedenavond, we zijn er tot 11 uur met veel sport. Tennis in Rotterdam, we volgen de achtste finale van de Champions League. Juventus Tottenham en Basel tegen Manchester City. We bespreken deze succesvolle Nederlandse dag op de winterspelen... met Bart Veldkamp en Renaat Groenewold. Maar er is nog veel meer te beleven vanavond. Want wat dacht u van de uitvinders van een kledingstuk... dat je waarschuwt als je in een ongezonde houding zit... Terwijl ik het lees ga ik automatisch alweer anders zitten. Ik ben benieuwd wat dat is. Op um, uh, dit moment wordt het uitgeprobeerd en we horen zo meteen het resultaat. Miljoenen mensen genieten binnenkort weer van de Matthäus Passion. En nu is er ook een versie voor kinderen. En daar gaat u straks het een en ander van horen. En weer kwamen er Nederlandse medailles bij. Drie om precies te zijn. En er was nog meer mooie sports. Op dag vier van de Olympische Spelen. Zo, so, zijn 23-2. Dat is heel hard. En Hier komt hij door naar een ronde 25-0, dames en heren. 25-0, dat kan nog niet. Ik kon niet geloven, Jack. zei: weet je wat je eerste ronde was? 5-0. <laughs> Daar komt Kjeld Nuis. Is dit zijn Olympische race? Op zijn eerste Olympische Spelen. Arm los. Nee, toch weer niet terug op de rare opzet. Zo. Rol. Hier komt Patrick Groenstaler voor Choi. Valpartij voor Christy. Ho, ho. 0 01 Hij rijdt geen Olympisch record. Hij rijdt wel een waar record. Hij is sneller dan vorig jaar bij de wereldkampioenschappen oh. afstanden. En hij staat 1-Kjeld Nuis. Welkom to de Chloe Kim Show. No one's ever done back-to-back -back 1080s in Olympic. Back-to-back, dan back, nee, de enige vrouw op de wereld die dit kan. Geweldig, geweldig. De geluksdag van Jara van Kerkhoff. Het ongelooflijke is gebeurd. die laatste bellen, kom. Ja, goed, super. Maar dat wordt zich Dat is is En Marcel Hirscher pakt goud, wat hij zo lang had verwacht op de slalom, maar hij pakt het hier op de combinatie. Ik zeg uh, hoi naar Nederland en uh, ik wens jullie heel veel plezier bij het uh, vieren. Ja, het was een mooie dag. De Olympische prestaties nemen we langs de in langste lijn en omstreek... elke dag door met voormalig schaatsers Bart Velkamp en Renate Groenewold, ze zaten al heerlijk mee te glimlachen... Met, uh, met de mooie geluiden van net. Laten we beginnen bij Kjeld Nuis. Die maakte zijn favoriete rol op de 1500 meter. Meer dan waar. Het werd een afgetekende gouden medaille. Nuis ging in het verleden nog wel eens ten onder aan de druk... maar die spanning lijkt hij nu kwijt. Ja, die ben ik kwijt. Alleen het is nu anders, weet je. Je voelt nu gewoon dat je de beste bent. En uh, Vorig jaar heb ik hier twee keer goud ge gehaald... Ja, het klinkt zo stom dat ben je aan je stand verplicht. Maar je moet het nog maar wel een keer doen. En dat heb ik nu gedaan. Ik ben super blij. deze is me zo fucking veel waard. Ja, heel veel waard. Ja, het, het, alles, alles lijkt ineens goed te vallen. Uh, Renate, wat is nou wat is het recept? Ja. ja. <laughs> nou, ergens heeft hij natuurlijk de rust gevonden. En je, je ziet hem ook. Hij straalt al aan de voorkant. Straalt hij heel veel rust uit. En hij weet waarmee hij bezig is. Hij is wat minder opgefokt. En als hij aan het rijden is, zeg maar, het is technisch zo goed. Zo, zo onder controle. Uh, ja. ja, hij, hij schrikt. Ja, ze krijgen geen rondetijden van Jack natuurlijk op de kruising. En hij hoort dan achteraf dat hij 25-0 rijdt. Ja, hij is alleen maar met zijn taak bezig. Wat moet hij doen om hard te schaatsen? En dat is wat hij doet. En dan ja, begint hij met het eerste rondje 25-0. En het laatste rondje uh, is dan wel flink wat verval. Maar hij blijft zitten... En hij blijft alleen maar bij zijn taak. We hadden het er gisteren over, trouwens... dat, uh, dat, dat je moet zorgen, dat je niet afgeleid raakt... dat je inderdaad rustig blijft. En toen vroeg ik nog, van hoe doe je dat? Ja, toen begon je te lachen, van, ja, dat kan je eigenlijk niet oefenen... want je kon zelden onder zo'n drukte staan. Hij heeft het toch op een of andere manier... hard voor elkaar gekregen om die ontspanning te vinden. Ja, zeker. Hè. Je kan de dagen daarvoor kan je allemaal heel relaxed zijn... want dat zijn nog allemaal dagen die je wel herkent... van andere wedstrijden. Maar zo'n Olympische dag is, is, dan maar, is uniek. Zeker als het de eerste keer is... Maar hij heeft, ja, hij heeft het volstrekt uh, goed gedaan. En uh, geen twijfel aan, aan zijn dag. En hij doet wat hij moest doen. En, ja, maar daar zit natuurlijk een heel traject aan vast van coaching. En dat hebben ze gewoon heel goed gedaan. Hè. De beunen zitten er echt ingehamerd op je uitvoering zitten. En net wat Renate net zegt informatie op een kruising heb je niks aan... want je rijdt op je, op je, op je maximale. Dus een rondetijd hoef je niet te zien. Ja, en dan word je ook niet afgeleid. Rondetijden zien is toch rekenen, uh, conclusies trekken... en je moet in je uitvoering zitten. Ja. En dat, dat doet dat team zo ongelooflijk goed. Maar begrijp ik eruit dat als je die rondetijden niet krijgt... dat het eigenlijk gewoon vanaf, het, vanaf de start... gewoon op deze afstand zo hard mogelijk gaan is... en zie maar waar het schip strandt? Nou, dat... dat uh... Bij Kjelt nu wel, zo rijdt Kjeld hem, maar ze, Patrick Roest rijdt hem iets anders. En die krijgt dan wel zijn ronde tijden? Nee, die krijgt ook niet zijn ronde tijden. En die, maar die weet wel gewoon, ze leert gewoon in, in je uitvoering zitten. Je moet daar gas geven, je moet daar je rust pakken. En... Hoe rijdt hij hem anders? Waar zit het dan dat in, bij Patrick Roest? Nou ja, die rijdt hem iets vlakker. Hè. Die heeft, die heeft, Kjeld Nuis verliest 2,5 ja, seconden in de laatste rondje... En hij, Patrick Roes rijdt gewoon veel vlakker. Dus die, die weet dat van de wind zit hem in, in die laatste ronde. Het is dus natuurlijk, Kjeld heeft van nature veel meer uh, topsnelheid. Dus daar maakt hij gebruik van. Die eerste 700 Precies. meter is hij zo snel. Kijk en Patrick, uh, al doet hij heel hard zijn best... dan zal hij die rondjes in die opening nog niet rijden. Dus dan moet je hem ergens anders moet je hem pakken. Je moet gewoon kijken waar... Uh, Waar ben je goed in? Maar even in de praktijk dan. Op het moment dat Roest dan bijvoorbeeld niet vlak rijdt. Dus die, die, die tweede ronde dan komen ze erachter van... Ho, hij, zakt, uh, hij zakt nu een, weet ik veel, een halve seconde terug. Dan moet je moet even terugpakken. Hoe kan je dat als coach dan niet... aangeven als je de rondetijden niet nou, aangeeft? Nou, van 1500 meter kan je daar weinig... geen uh, de rondetijd kan je ook niet veel doen. Nee. Je, je, je spreekt met je coach een taal af. Voor zover dat mogelijk is. He, gebaartjes. Uh, met je arm door, door, door. Zo draaien met je hand. Ja, Zo'n wieletje laten zien. van Dan moet je vaart houden. Dat, dat kan, zo kan het zijn. Maar goed, dat, dat, dat, hebben ze, dat spreek je per atleet af. Ja. Of ja. niet. Je traint natuurlijk heel veel. Nee, je, je, je, je ken elkaar door en door natuurlijk. Top. Je kent elkaar door en door. En je traint op je, op je, op je tactiek. Ja, ja We hadden het al even over, uh, over hem. De, de zilveren medaille was voor comingman Patrick Roest. Hij was zelf ook een beetje verbaasd. Ja, zeker. en uh, ja, Zeker met het, uh, gezien het seizoensverloop voor mij... Uh, is het al heel mooi dat ik hier heb kunnen rijden... en zeker deze zilver, zilveren plak binnen heb kunnen halen. Ja, wat is dit voor jongen, Renate? Ja, een hele rustig, je hoort het al, een heel rustig, geen uitbundige jongen. Ik denk een intelligente jongen die, ja, die blij is dat hij in de omgeving zit... waar hij waar nu zit, zeg maar, in het beste team dat er is. En daar maakt hij ook heel erg gretig gebruik van. Als ik hem zie hoe hij zich ook schaatstechnisch ontwikkeld heeft de laatste periode... Ja, dan zie je dat de invloed van Sven daar ook uh, zichtbaar is. Hoe zie je dat? Nou, hij is gewoon echt schaatstechnisch ook beter gaan schaatsen. Uh, ik bedoel, ik heb, ja, ik heb uh, vijf jaar met, met Sven in een ploeg mogen zitten. Nou, als ik maar eventjes achter hem kon zitten, dan Sven is van nature zo'n goede schaatser. Daar wil je achter zitten en dat gevoel en dat nabootsen, dat is gewoon heel super fijn. Ja, en hij, hij mag met de grootste, de grootste uh, mag hij trainen, Patrick. En uh, ja, hij blijft rustig. Hij doet zijn ding. En uh, daar, daar wordt hij beter van. Ja. ja, Het is heel knap, want hij rijdt eigenlijk twee wedstrijden dit jaar. <laughs> in het voorseizoen rijdt hij dan het Nationaal Kampioenschap in oktober. Hij plaatst zich niet. Of hij doet veel, vooral, maar hij heeft niet eens aan meegedaan. En hij rijdt het OKT in december. En hij rijdt deze wedstrijd. En dat zijn twee enorme wedstrijden op enorm hoog niveau. Dus als je dat kan, met zo weinig wedstrijdritme op die leeftijd... gewoon alleen maar uitvoeren en op zo'n... Ja, ja. Er zijn er heel weinig die dat kunnen. Er wordt, er, er wordt hem enorm talent toegedicht. Dat heeft hij nu vandaag wel bewezen. Maar in, in hoeverre is het een blijvertje in het, uh, in het schaatsen? Gaan we in de toekomst nog veel meer van deze jongen horen? Ja. ja? Hoe ja, oud is hij die... nu? 23? Nee, nee voor mij is hij 21. 21. Nog nog niet eens. Op die, die leeftijd, ja. Dus? dus? Ja, die gaat nog wel even door. Die begint net. Het twee keer wereldkampioen junior is hij geweest. En... Uh, ja, ze, ze gaan verstandig met hem om bij Ory. Uh, vroeger werden heel veel teams gebouwd om een kopman heen. En dan werden er atleten ingestopt die die kopman of kopvrouw uh, ondersteunden. En er werden nog wel eens even wat uh, trainingsprogramma's door een jong talent heen gedouwd. Dat heb je natuurlijk ook wel gezien uh, van dichtbij. En uh, ja, daar gaan ze wel iets voorzichtiger mee om tegenwoordig. Ja, vroeger ging het ten koste van het talent. En nu kan het talent zich optrekken aan uh, de grote sterren waarmee hij ja. of zij samen in dat team zit. Ja, maar ik denk dat het ook met name gewoon ook wel uh, de verdienste is van uh, uh, Jack Ori en zijn begeleidingsteam. Zeg maar. en zij, zij monitoren natuurlijk heel veel. Ik bedoel, uh, vandaag ging de discussie, de uh, daar ook over van hoe Jack dat doet. En uh, ik denk. Ja, dit is gewoon het beste team wat er op dit moment uh, is. En ja. zij uh, zijn zo wetenschappelijk ook, ook bezig. Ja, en dan zie je dat dat gewoon zijn vruchten afwerpt. En tot nu toe uh, nou ja, uh, vier afstanden uh, gereden. Uh, uh, in ieder geval drie keer uh, waar hun team zeg maar, uh, maar de winsten van ik, ik hoorde vandaag ook iemand zeggen die zei van... ja, het is niet zo dat als Jack Ory in één keer niet meer in dat team zit... dat ze dan niet meer kunnen schaatsen. Waarmee eigenlijk werd gezegd oh, nee, van nee, ja, nee, zijn nee, in, dat... invloed is redelijk uh, uh, beperkt. Nou, ja, proef dat, ik daar nee, een dat, beetje dat, nee, wat, dat, dat vind ik niet. Maar nee, wat, nee, nee, nee. wat is dan zijn invloed? Nee, Renate legt het net uit. Ja. Monitoren van atleten, nee. baseren op, op, op cijfers. Hij, hij verzamelt data van de afgelopen nou, 15 jaar. Dat, en dat gebruikt hij nog steeds. En hij bouwt elke keer verder op het volgende uh, niveau, wat hij heeft bereikt, informatiekennis. En het wordt steeds uitgebreider, uitgebreider. Je moet informatie uit je schema's halen. En dat is in het verleden veel te weinig gedaan door teams. Dus hij is heel goed in het interpreteren van die data... die hij inmiddels tot zijn beschikking heeft. Ja, zegt big data. Iedereen kan die data wel krijgen, maar het gaat er natuurlijk om... wat je ermee doet. Precies. Maar het zal toch meer zijn dan de big data... als je ziet dat het allermoeilijkste is om te zorgen... dat ze op het juiste moment pieken. Dat leer je dus ook door de jaren heen. Doordat je al die data hebt, weet je ook... van: oké, het is in het verleden vast ook een keer fout gegaan. Kijk, hij heeft dus heel vorig jaar. Ja. Bij hun. Ja. En en daar kan hij en hij die data heeft kan hij dat analyseren en daar de conclusies uittrekken en en een volgende keer ja trial and error is het ja. uiteindelijk om te kijken van ja hoe kom ik nou wel op dat op dat moment tot een piekprestatie en, en dat je verschilt we, per schaatser natuurlijk is. ook. Hè? Ja. Nee, maar dat dat is het ook. Weet je, heel vaak zie je in teams is het eenheidsworst en doet iedereen hetzelfde. Dat is natuurlijk niet. Als je tien, tien mensen hebt, reageren we ook op tien verschillende manieren. En ik denk dat, dat JAK daarin nu wel een manier heeft gevonden waarin hij iedereen scherp heeft. Ja, ze kwamen vorig jaar onder andere met, met Kjeld Nuister achter dat ze precies de dagen weet ik niet meer. Maar dat bleek. Ze deden altijd een warming-up en een, een set-up naar de wedstrijd toe. En dat was altijd. Op woensdag moest hij dan een tempo rijden. En op, een moment, en, en, en op donderdag nog een duurbelastingje. En dat bleek eigenlijk dat ze dat om moesten draaien uit de data. Dat, dat, dan, dat hij dan beter presteerde. En dat was puur alleen maar op cijfers naast elkaar te leggen. En die echt door, door een programma, een computerprogramma te laten interpreteren. En dan, is, oh, dan moeten we omdraaien. Ja, ja, het lijkt dat... goed te werken. Ja, maar je is net over na te zeggen: je moet het verzamelen en je moet er goed mee leren omgaan. He, want het, het komische is, als je niks verzamelt, eh, dan ga je dingen herinneren. En uh, dat weet je zelf ook nog wel. Je hebt ooit een keer een snel rondje gereden op woensdag. En vervolgens denk je, ja, dat ging altijd zo. Weet je wel? Of het is een halve seconde, zit je ernaast in je gedachten. Dus je interpreteert je helemaal, helemaal verkeerd en suf yes. op, je, op je herinneringen. Zo subjectief als de pest, natuurlijk. Ja, precies. Ja, de mensen die, die er zijn, ja, maar ik heb een week voor die wedstrijd ben ik nog flink op stap gegaan. Dus die vinden dan dat ze dat, uh, ja. zeg maar, uh, altijd moeten doen. Wordt daarbij nou? geloofd? Dan wordt het gewoon weer ja. gelijk eigenlijk. Ja, ja je, je gaat gewoon uh, verkeerd om met het, met het, met het verleden. En je moet het verleden heel goed gebruiken. En dat ja. doen zij daar gewoon perfect. Ja. Zometeen gaan we het hebben over Koen van Weijen ook. Want uh, na, daar kwam het er niet echt uit uh, wat, wat, uh, wat hij zelf uh, met name had verwacht. Maar eerst gaan we even bij het voetballen kijken, de Champions League. Ja, de achterfinales vandaag uh, twee prachtige wedstrijden. En uh, Richard van der Maade, uh, ja, jij bent er getuige van uh, voor ons. Uh, wat staat er op het programma? Ja, vanavond uh, twee wedstrijden. De hervatting he, van de Champions League. Eindelijk, veel mensen hebben er lang op gewacht. Twee schitterende affiches direct vanavond. Met bijvoorbeeld in Turijn Juventus tegen de Spurs. En de andere wedstrijd gaat in Basel in Zwitserland. Dus tussen Basel en Manchester City. Ja, Juventus, daar richten we ons vooral op. Die wedstrijd tegen Tottenham Hotspur... Fantastisch affiche natuurlijk. Ik kijk even rond in dat imposante stadion in Turijn waar het natuurlijk helemaal vol zit. Ruim 40.000 toeschouwers. Schitterende sfeer. Op dit moment de Tos met natuurlijk daar Buffon Die bekende doelman van Juventus. Vorige maand 40 jaar geworden. Sinds 2001 is hij de keeper van Juventus. En hij overweegt want hij was eigenlijk al gestopt bij de nationale ploeg om daar misschien toch weer terug te keren. Het is ongelooflijk 100. 13 duels inmiddels achter de rug in de Champions League. En 500 wedstrijden in de Serie A. Het zijn hele imposante cijfers. Dat geldt sowieso ook voor Juventus in Europese thuiswedstrijden. 26 maal namelijk al thuis is Juventus ongeslagen. En het is de laatste weken in geweldige vorm. De laatste acht duels in de Serie A gewonnen. Vijf keer de nul. Want dat is natuurlijk ook als je zegt Juventus. Dan heb je het vaak ook over die ijzersteel. Sterke verdediging niet alleen over de keeper maar ook over verdedigers zoals Benatia, Chiellini die vanavond ook spelen. Maar Tottenham Hotspur maakt indruk dit seizoen. Nu de aftrap onder leiding van de Duitse scheidsrechter. De Spurs wonnen de pool. En dat was toch wel heel erg verrassend in een pool met Borussia Dortmund en Real Madrid. Was het gewoon Tottenham Hotspur dat daar als eerste eindigde. Andere wedstrijd, dus Basel tegen City. Ik ga naar beide kijken, want het zijn twee heerlijke affiches... met ook twee spitsen in topvorm op dit moment. Higuain bij Juventus en Harry Kane natuurlijk bij de Spurs. Goed, en dan gaan we ook even kijken bij Mark Brasser bij het ABN AMRO-tennis-toernooi. Uh, Mark vroeg me af toen je vanmiddag uh, door de voordeur naar binnen kwam... lagen en mensen... Uh, in uh, slaapzakken, tentjes. De hoop toch nog vanmorgenavond. Oh, ja. oh, ik dacht omdat Federer ging trainen misschien of zo. Oh, vanmiddag. Training, oh, oh ja. Ja, ik ook nee, daar, daar was het vanmiddag uh, behoorlijk druk. Uh, ja, nee, uitverkocht. Hè. Uh, alle avonden. Het is, uh, het is een gek huis hier inderdaad. Het draait om die ene Zwitser. En die andere Zwitser, laten we die ook natuurlijk niet vergeten. Stan Stam Wawrinka. Uh, Toch ook een topper, drievoudig drie Grand Slam winner Die staat op dit moment tegen de baan het, het, tegen een Nederlander. Tegen Tellen Griekenhuis. Spoor. Dat zal de mensen thuis misschien niet zo heel veel zeggen. Toch is hij de nummer 2 van Nederland. De jongen die normaal Future speelt, af en toe Challengers. Ja, en hij speelt een wedstrijd tegen Wawrinka. En ik zit me eigenlijk al anderhalf set zo'n beetje af te vragen waar ik nou eigenlijk naar zit te kijken. Het niveau is nou, niet heel erg hoog. En Wawrinka, ik uh, moet uh, afronden. Nou ja, even kort, want we gaan even, denk ik, naar de Champions League. Wat is er aan de hand, Richard? Geweldige start van Juventus. En het is Gonzalo Higuaín. Ik zei het net al, beide spitsen. Ook Harry Kane. Ze zijn in topvorm. En Higuaín laat dat meteen zien. Anderhalve minuut gespeeld. We weten het. De Champions League is terug. En wat een start van Juventus. De paas vanuit het middenveld. En dan neemt hij hem ineens een beetje uit de draai. Schiet hij die bal achter Loris. De keeper, Hugo Loris, de Fransman van de Spurs. 1-0, dus meteen. Meteen in de tweede minuut van de wedstrijd voor Juventus. Nou, dat, dat is nog snel. Terug naar Mark Brasser. Waar waren we gebleven, Mark? Nou ja, dat ik eens aan het vertellen was dat ik naar een wedstrijd zit te kijken waar ik eigenlijk niet zo goed uh, van weet wat ik ermee aan moet. Uh, Wawrinka won de eerste set. Die brak meteen in de openingsgame. Denk je, nou wat zenuwen bij Griekspoor. Wawrinka speelde die set eigenlijk vrij makkelijk uit. Deed niet zo heel veel in zijn eigen, of wel in zijn eigen servicegames, maar niet in de servicegames van Griekspoor. 6-4. Nou, prima. Maar ja, toen werd Wawrinka aan het begin van de tweede set uh, meteen gebroken. Ja, en hij slaat zulke rare afzwaaiers, vooral met zijn voorrent. Het, het is nou niet dat Wawrinka er hier alles aan doet om deze partij te winnen, of deze partij te verliezen, maar hij doet er ook absoluut bijna niks aan om deze partij te winnen. De tweede set ging met 6-2 naar Griekspoor. Uh, zijn tweede wedstrijd pas op ATP niveau doet voor de tweede keer mee hier in Rotterdam, dus heel veel ervaring heeft hij niet. Ja, en we zitten nu aan het begin van de derde set en ja, het wordt niet heel veel beter met Wawrinka. Hij is al weer gebroken. Aan het begin van die derde set staat 1-0 achter. Uh, ja, nog steeds heel veel fouten met zijn voorend. We zien hem af en toe over de baan. Ja, een beetje strompelen is het. Hij zit niet op tijd bij de ballen. We weten natuurlijk van hem dat hij een knieblessure heeft gehad. Dat hij zijn knie geopereerd is. Vorig jaar er lang uit is geweest. Maar ja, goed. Hij heeft toch Australian open weer gespeeld. Vorige week halve finale Sofia. Dus het zou wel goed moeten zijn. Maar ja, het, dit, dit, dit gaat eigenlijk helemaal nergens over. Hij staat 1-0 achter. Dus Wawrinka in de derde set tegen een aardig spelende spoor. Nou, goed, afwachten. Weer terug naar de Olympische Spelen, naar het, naar het schaatsen. Ja, we hadden het net al even over de kunst van onder andere Jacques Ory... om te zorgen dat de schaatsers op het juiste moment kunnen pieken. Nou, Koen Verwij daarvan verwachtte men dat het een mooi duel zou worden vandaag... met hem en Nuis, maar dat kwam er niet van. En Verwij zelf merkte al snel dat het niet lekker liep. Ik zat gewoon niet in positie. Ik kwam niet in mijn slag. Uh, apart, weet je, ik uh, kwam ik, uh, in de trainingen wel in mijn slag in positie. Dus dat uh, ging wel lekker. en uh, ik, uh, ja, Jammer dat ik, niet, uh, dat ik het niet af kon maken deze week. Ja, hij gaf ook aan dat hij uh, na het OKT last heeft gehad van Gordelroos. Zou dat ook een oorzaak kunnen zijn, Renate? Nou ja, de, de ziekte helpt nooit mee. En we zagen het natuurlijk al bij het EK afstanden. Dat hij, uh, toen was hij ook niet in het niet uh, goede doen. Um, wat ja, is wat denk... jou betreft de oorzaak? Als jij zo... Uh, en nee. dat is voor mij natuurlijk heel lastig om te zeggen van de buitenkant. Maar als ik zou zeggen. Kijk, Koen heeft maar uh, een x-aantal maanden met, uh, met Costa Poltafest gewerkt. En heeft de jaren daarvoor. Uh, of nou, nou ja, dus, dus de basis, de brede basis, uh, mist in mijn ogen wel. En dan zie je, zeg maar, dat uh, die basis is juist nodig. Zeker als je wat uh, een keer ziekte hebt, om, uh, om wat makkelijker en sneller te herstellen. Nou, hij komt gewoon niet op het niveau terug. En je zag het schaatsend, zeg maar, ook. Te gehaast, niet goed. Uh, niet iemand die het onder controle had. Nee. Ja, maar dus wij zijn buitenstaanders. Ik bedoel, jullie zijn wat meer binnenstaanders, om het even zo te zeggen, dan, dan, dan wij. Uh, maar hoe, hoe zie jij dat, Bart? Is hij te laat ja. begonnen? Heeft het inderdaad gevolgen als je gewoon een jaar eh, nou, dat, helemaal wat, niks wat, doet? wat Renate zegt. Hij heeft natuurlijk uh, enorm uh, anti-geïnvesteerd uh, in zijn sporten een paar jaar. Uh, anti-geïnvesteerd. <laughs> <laughs> dat is mooi. Maar ja, dat is, uh, hij denkt dan in tien maanden tijd uh, dat op te bouwen. Of twaalf maanden. En, maar zo werkt het niet. Je moet jaren werken. En als je dan ook maar inderdaad, uh, wat Renate ook zegt... van ja, het minste gingste tegenslag, dan ben je gelijk helemaal weg. En... Uh, ja, het was vanaf meter 1 was het niet goed. En uh, kijk, uh, dat het uh, wel goed gaat in de training en dan zo ver wegrijdt... dat is wel een heel groot verschil tussen een beetje net niet gaan en, en, en dit rijden. Dus dan, dan is hij of dichtgeklapt als het in de training wel goed ging... Uh, of hij heeft eigenlijk niet goed objectief naar zichzelf gekeken de afgelopen dagen. Ja. En, de, en de gevolgen hiervan, voor de ploegachtervolging bijvoorbeeld? Nou, dat is absoluut een punt. Ik bedoel, uh, we, hebben, we hebben Patrick Roest natuurlijk, die de reserve stond, of ja, staat. Nu, nu niet meer, lijkt mij. Nou ja, dat is nou een beetje wel de man die natuurlijk, waar je niet, niet zo snel omheen kan. Dus je moet echt goed kijken wat de sterkste setting. Het ja, is meer dan alleen maar drie mensen die hard rijden. Je moet ook kijken, mensen die op elkaar ingespeeld zijn. Dus ja, dat... Uh, ik denk dat het een luxe probleem is, maar ze moeten er wel goed naar kijken. Ze hebben twee hele goede en twee die nog niet zo lekker in het vel zitten. Dan uh, even terug naar het succes. Uh, short track, jaren van Kerkhoff pakt het zilver op de 500 meter. De finale begon nog moeizaam voor van Kerkhoff. Ja, moeizaam. Ik tikte tegen Elise geloof ik. En toen dacht ik nou, laat ik maar gewoon uh, mijn verlies nemen. En uh, wel zorg dat ik snelheid hou. Want zolang je bij de groep zit, uh, kan er van alles gebeuren. En ja, dat zie je. Eén keer er te vroeg op. En toen dacht ik nee, nu, nu lukt het niet meer. En de bocht daarna lukt het toch nog wel. En uh, nou ja, toen kwam ik als derde over de streep. Ja, en door een penalty voor een Koreaanse werd het zelfs nog zilver. Renate, jij zei net toen, toen je de, de, de, de, de geluiden hoorde, brede Ja, ik, ik vind dit, zeg maar, uh, voor Yara is... Uh, gisteren hoorde ik haar uh, een interview en toen zei ze, ik ga voor de medailles En als dat dan vandaag ook allemaal samenvalt, want dat viel het natuurlijk uiteindelijk. Uh, en dat, dat dwingt ze ook af, hoor. De manier waarop ze reed, ook... Um, volgens mij was het in die, in die halve finale waar ze op vier moest starten. En, en daardoor zeg maar, uh, het van achteren moest bekijken. Uh, en het moment dat het daar is, zeg maar, ook binnen Ja, het, Ze heeft gewoon heel berekenend gereden, maar ook heel goed. En ook in die finale, zeg maar. Um, ja, ze stond er wel toen ze er door kon. En, uh, ik las, las een tweetje van Jeroen Otten waarin hij aangaf... Ja, de tweede en de derde ronde waren de snelste... Uh, ronde tijden van het hele veld, met uitzondering van uh, Choi... Ja dan, uh, ja, dan ben je gewoon goed. Ja, en bovendien hoorde ik Bart vanmiddag ook... dat Otte ooit een keer toen zei, zei dat ze heel ja. blij was... hebben jullie ja. ook gehoord dat ze, dat ze uh, zei dat ze een keer blij was met een B-finale... en dat Otte toen ja. <laughs> volledige veeg uit de pan heeft gegeven. Ja. ben jij nou helemaal wijs, je, ja, kan, je bent veel beter. Niet, niet aan het trainen voor B-finales. Ja. Nee. Nee, ja, ja, dat is zo, je moet soms even... Ja. Ja. Ja. Mag ik je even onderbreken, Richard? Penalty begrijp ik? Penalty, Juventus wordt het nu al 2-0. Ja hoor, het is weer Gonzalo, Higuain, de Argentijn, Loris. Net als bij de openingstreffer al na twee minuten zit er nog wel aan met een handje. De overtreding was van Ben Davies, de welshman, die ook geel krijgt. En jongen, dit is alles wat je niet wil als je speelt bij Tottenham Hotspur of als je daar supporter van bent. Maurizio Pochettino, ik kijk naar zijn gezicht als je achterkomt in het begin van de wedstrijd met 2-0 tegen een ploeg als Juventus. Die verdient tot kunst heeft, heeft verheven... ...ja dan krijg je een hele, hele lastige avond. Higuain velt het vonnis 2-0. Geen kans voor Loris die wel naar de goede hoek gaat. En zo dus binnen acht minuten al twee goals gemaakt... ...door misschien wel een van de favorieten... ...voor het winnen van de Champions League Juventus. Bart Veldkamp, we hadden het over die donderspeech van, van Otte ...richting ja. Verderkhoff. Ja, op een gegeven moment uh, zie je... Uh, ja, als je een beetje bescheiden persoonlijkheid hebt... dan vergeet je af en toe uh, dat sport meer is dan een lifestyle. Dat sport echt is om te winnen. En uh, ja, ze zitten in een heel sterk team. Ja, en ze, ik denk dat het gewoon een lief meisje wat lekker meedeed... en het prima vond uh, hoe ze de ding aan het doen was. En ja, soms moet je even wakker geschud worden. Ja, dit was uh, zo'n moment. Uh, ja, ja. En, ja, dat is één, maar dat moet je nog doen. Dus ja. dan zie je waar je toe in staat bent. Ja. Iets minder, uh, de man uh, Relay... Ploeg, die kreeg vandaag, uh, nou, toch een teleurstelling uh, te verwerken. Wat, wat ging daar fout, Renate? Nou, wat ik denk te zien is dat ze met name ook wel, toch echt wel Vreek van de Wart missen. Zeg maar, Vreek was altijd ook wel heel sterk in, in ja. de relays. Um, niks ten, ten nadele van, van uh, de andere jongens, zeg maar, Dillen Hogewerf en uh, Dennis Visser. Um, maar, ja, weet je, Shinki... Misschien was het wel te afwachtend, inderdaad. En uh, niet agressief genoeg erin. Te veel van achteren gereden. En dan, uh, misschien te veel leunen op Shinky, kan ook. Nou niet. ja, kijk, uiteindelijk moest je. Uh, aan de snelheid van Shinky ligt het niet. Want hij had er... Uh, um, normaal gesproken had hij er voorbij gekund. Maar uh, het ging natuurlijk missen in die, in die laatste bocht. De snelheid oh. was er wel. Ja. Um, maar dat was gewoon jammer. Want ik denk dat ze wel ja, uh, ze, eigenlijk... Ze, ze eigenlijk Op zes ronden van het tent missen ze een wissel. Ja, die wisselde ja, het. Ja, die het ging vredels maar in de laad. Daar gaat het fout. En ja, dan moet je corrigeren. En dat is in die finale. En de Chinezen en de Canadezen, die reden zo hard door op kop. En daar viel gelijk een gat. Ja, en dan toen, toen moest de laat het dichtrijden. Maar die had er maar anderhalf ronde voor. Ja. Toen moest Shenky dat nog dichtrijden. Ja, die kwam dichtbij. Maar ja, er rijdt wat voor hem. Wat je niet zomaar voorbij komt. Dus die hebben ook alle tactieken gedaan om die deur dicht te houden. Ja, en... Een wanhoopspoging voor Schenkie logisch. Ja, ik zag het gezicht van hem in het interview vlak erna. Ik, ik denk dat ze nog wel het een en ander te bespreken hebben. Ja, er ging wel, wel best wel wat fout. Een aantal wissels die gewoon niet goed gaan. De communicatieprijs was niet, uh, gewoon niet goed. Ja. En, uh, even, even kort nog, We hebben nog 45 seconden, maar morgen de duizend meter met uh, Wust, Leenstra en Irene Temors. Wie van de drie pakt de medaille, Renate? Uh, Temors en Leenstra. Twee zelfs. Ah, oh, mooi. Ja. Bart. Ja, sluit ik me bij aan. Ja? Morgen weer twee medailles. Ja. Goud-zilver of uh, zilver-brons of goud-brons? Of maakt dat niet uit? Uh, er zijn er heel veel die het kunnen, hoor. Maar uh, ik denk zilver-brons. Voor Rust en? en... Nee, tot mors, mors, ook, mors, mors, ja. Ik denk dat Rust uh, vieren. Ah. Morgen weten we het. We gaan het horen morgen. Uh, Dank jullie wel weer. Graag uh, tot morgen. Straks uh, meer voetbal. En we gaan het hebben over de Matthäus Passion voor Kinderen. Eerst het nieuws van 9 uur.